Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, waarschuwt de Israëlische regering. En zegt dat Israël veel internationale steun en sympathie zal verspelen als het de Gaza-strook binnenvalt. Bij een grondoorlog is het volgens de Britse minister voor de internationale gemeenschap veel moeilijker om partijen te steunen. Heek deed een dringende oproep aan Hamas om te stoppen met de raket raketbeschietingen. Volgens de minister is Hamas verantwoordelijk voor de escalatie. Er zou intussen worden gewerkt aan een staak het vuren. De Amerikaanse president Obama zegt dat Israël het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. Hij vroeg eraan toe dat de escalatie van het conflict in Gaza de kans op vrede in het gebied aanzienlijk zal verkleinen.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 ANWB ah, Verkeersinformatie viel op de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen Kadoelen en de Koentunnel staat 2 kilometer. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 5 kilometer. Komt er een ongeluk en daarom is de linkerreis ook dicht. Ook een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Noordbrug staat 3 kilometer file. Maar hier is de weg weer vrij. Slimme ondernemers.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 Bijna vijf minuten over drie. Waar, oh waar beginnen we in de Rotterdamse Kuip... bij Feyenoord tegen Willem II en die oudkamp. Want het heeft lang geduurd, 32 minuten. Maar toen voelde je de opluchting om je heen als... Lex Immers, de bal achter de keeper van Willem II schiet David Meul. Tussen heel wat benen in, bellen, schaken. En toen Immers, tussen, dus een been of zes door. Achter David Meul, Feyenoord leidt met 1-0. En het lijkt er een klein beetje op dat ze drop en erover gaan. FC Utrecht tegen FC Twente, Ronald van der Geer. 33 minuten is het uh, nog altijd 1-1. Wordt Utrecht eigenlijk sterker en sterker. Was er net een aardige mogelijkheid van Moulenga. Iets te veel tijd, terwijl hij met de rug naar Bosker stond. En er eigenlijk geen verdediger meer tussen stond. Schotkans wel gezien voor Twente nog Castanjos... Over de goal en een schot van oor dat een afswaaier uiteindelijk bleek te zijn. Er gebeurt voldoende, maar Utrecht groeit in deze wedstrijd. 1-1 stand na 34 minuten. Mannenhockey in Eindhoven. Oranje-zwart tegen Amsterdam. Geert de Groot. Iets meer dan een kwartier gespeeld. En dat is weinig als je weet dat de wedstrijd om kwart voor drie begint. Maar dat komt omdat Mark Jenniskens, de doelman van Oranje Zwart... zojuist een minuut of vijf moest behandeld worden aan een blessure. Hij is er gelukkig weer bij, de doelman van Oranje Zwart, Jenniskens. En de wedstrijd gaat weer gewoon verder. En het is nog steeds 0-0. De duizendmeter vrouwen in Tialf. Sebastian Timmerman. De beste twee Nederlandse schaatsers op de middellange afstand... op dit moment in de baan. Lotte van Beek neemt het op tegen ploegenoten Marit Leenstra. En die lijkt de rit te gaan winnen. Of komt Lotte van Beek met succes terug in de laatste binnenbocht? Daar slaagt ze toch in. Gaat nu voorbij Leenstra. Mooi duel op deze duizendmeter... waar de ritwinst gaat naar Lotte van Beek. 1.15.83. Dat is voor haar een persoonlijk record. En een dik persoonlijk record ook. En de tweede tijd achter de Chinese Hong Zhang. Marit Leenstra wordt verslagen door haar ploeggenoten met 600ste, Maar rijdt voorlopig wel de derde tijd. Dadelijk de laatste rit. Heather Richardson tegen Christine Nesbitt. Berdic tegen Ferrer. Tsjechië tegen Spanje. Davis Cup finale. Marcella Mesker. Ja, Ferrer domineert de wedstrijd tegen Berdic. Hij leidt met twee sets en een break. 4-2 staat het nu in die derde set. Dus het lijkt erop dat Stepanek en Almagro de veters kunnen strikken. Want ze zijn bijna aan de beurt. Opluchting in de Kuip. We gaan terug naar Feyenoord tegen Willem II en die haatkamp. Ja, maar toch complimenten aan Willem 2. 32 minuten lang hebben ze het Feyenoord heel erg moeilijk gemaakt. Met name in verdedigend opzicht. Eh, zoals Willem 2 daar goed stond achterin. Maar dat, die ene actie, met name van Pelle die de bal goed eh, kopte richting Schaken. Schaken die hem eigenlijk pan legde voor Lex Immers. Die met links ja, niet eens zo hard binnenschoot. Maar wel zeer geplaatst tussen heel wat benen door. En David de keeper van Willem 2 was Kansloos. Feyenoord probeert dus door te drukken. Eh, bal gaat richting de doelpunten maken. Immers, maar die wordt. Eh, afgetroefd, Maar meteen is het weer overnemen door Feyenoord via Villena. Die de bal via zijn tegenstander, die uh, Sofian Aquili, uh, over de zijlijn speelt. Uh, snel ingenomen op Nelom, uh, Nelom uh, mislukt schot een uh, minuutje geleden. Ging wel goed uh, door. Nu een overtreding gemaakt. Ja, nu moet uh, Ricardo Ippel even bij de scheidsrechter komen. De heer Del Ferriere uh, die de vrije trap geeft aan de Rotterdammers. 1-0 dus gespeeld. 37 minuten. Nog een acht, minuut of 8 tot de rust. En ik denk dat Koeman gewoon graag zekerheid voor rust al wil met dit Feyenoord. Want als je maar 1-0 voor staat, dan kan het zomaar iets geks doen. Want Jan bijvoorbeeld schoot de bal heel goed in, maar Lamproe had problemen. Vrije trap voor Feyenoord. Even kijken wat dat oplevert. Gevaar in het strafschopgebied? Nee, want de bal wordt weggewerkt. 1-0. Feyenoord leidt tegen Willem II. Kilometer schaatsen, vrouwen, laatste rit, Sebastian Timmerman. Je kunt wereldkampioenen zijn, al drie keer op rij op deze afstand... en Olympisch kampioenen, maar ook dan kun je een enorme missen maken. Christine Nesbitt bleef maar net overeind, net uh, voor de passage van de 200 meter. Sinds 6 ma uh, maart 2011 is ze ongeslagen op de 1000 meter. Als ze meedeed, won ze altijd, maar nu rijdt ze behoorlijk ver achter. Heather Richardson, als ze de laatste ronde ingaan, heeft ze wel de binnenbocht. dan moet ze flink doorschaatsen om een moeilijke kruising te voorkomen... Dat gaat maar net goed. Nee, dat gaat niet goed. Ze moet uh, inhouden. En dan gaat dit de eerste nederlaag worden, denk ik, voor Christine Nesbeth. Sinds dus maart 2011. Hè, de Richardson de er vandoor. Hong Zhang reed dus 1.15.41. Van Beek en Leenstra de tweede tijd. Blijft dat zo of gaat uh, Richardson daartussen komen? Ja, Richardson rijdt de snelste tijd. 1.15.27. Met een goede versnelling uit die laatste binnenbocht. Wint de Amerikaanse de kilometer voor Hong Zhang. En Lotte van Deek, Beek op de derde plaats. Plaats, want Christine Nef Nesbith komt niet verder dan de tiende plaats. Een misser en een moeilijke kruising doen haar de das om Richardson 1, Hongzang 2 en Lotte van Beek. Net als gisteren op het podium. En net als gisteren wordt ze derde. Dit keer op de kilometer. Utrecht tegen Twente. Is er een bovenliggende partij met die 1-1 stand, Ronald? Ja, ik ben geneigd om te zeggen Utrecht met nog 8 minuten tot aan de rust. 1-1 dus. En balbezit voor Azaren namens FC Utrecht. Bal afgepakt door Rosales die net op de bol is gegaan. Omdat hij probeerde een penalty te versieren. Daar was Markelin niet van. Gediend. De derde speler van Twente die een gele kaart heeft gekregen. Eerder al uh, Wiskerhof en Braafheid. Terwijl Van der Madel al na drie minuten de eerste gele kaart te pakken had namens uh, FC Utrecht. Wel eens over de zijlijn gegaan. En Bulthuis mag uh, ingooien. Doet dat kort op oor. Uh, We zijn uh, te hoogte van het strafschopgebied van FC Twente. Aan de linkerkant. Bal weer over de zijlijn. Rosales en Jesse. Een van de twee heeft hem als laatste geraakt. En Bulthuis gaat nu die bal halen om dan maar eens proberen om iemand te vinden die in zijn nabijheid is. Takagi is in beweging, maar wordt achtervolgd door Jansen. Nou, Bulthuis kan ook niet terug naar Kali. Ja, dan zal toch een keer dat schapsopgebied in moeten. Nou ja, Moelenga die kan je altijd wel om een boodschap sturen, ook al staat hij in de dekking. Op de achterlijn nu, met Brama in zijn rug. Uiteindelijk maakt Rosales er weer een ingooi van. Ach, jammer, denkt Bulthuis. Dan moet ik weer gaan gooien, dan moet ik weer gaan zoeken naar iemand die aanspeelbaar is. Maar zo houdt Utrecht wel lang dus het bal bezit en staat FC Twente in de verdediging. De nu is Kali vrijgespeeld. Kan de bal uh, het strafstopgebied in uh, krijgen. Weggekopt door uh, Douglas. Opgevangen door Bulthuis. Maar uh, de omhaal van... Uh, nee, Wuitens is dat. De omhaal van Wuitens uh, is uiteindelijk een makkelijke prooi voor uh, Sander Bosker. Zet even een fase waarin het uh, even wat minder spectaculair is... dan dat het uh, de afgelopen nou, misschien 30 minuten is uh, geweest. Want eigenlijk was er geen moment van verveling in deze wedstrijd. Nou, nu komt er nog één aanval van Twente. Nee, weer een overtreding. Veel overtredingen. Takagi maakt hem op schilder. Komt zo'n vrije trap aan voor uh, FC Twente. Het is 1-1 na 39 minuten. Oranje-Zwart, Amsterdam met onderbreking. 0-0 nog steeds, Gerard? Het is nog steeds 0-0. Nog iets minder te spelen dan een kwartier. En Oranje-Zwart pakt zijn vierde strafcorner. Oranje-Zwart, de eerste 10 minuten waren absoluut voor de Eindhovenaren. Veel aanvallen, drie strafcorners, maar geen doelpunten. Mink van der Meerde. Hij is licht geblesseerd. Gaat niet met de nationale ploeg naar Melbourne, naar de Champions Trophy. Maar speelt wel de laatste wedstrijd voor de winterstop. Met zijn ploeg met Oranje-Zwart mee tegen Amsterdam. En eens kijken of het nu wel kan lukken of van der weer nu wel kan gaan scoren uit die mogelijkheid die strafcorner amsterdam was zich een beetje aan het herpakken na dat uh, zwakke begin tegen een uh, furieus uh, startend uh, oranje zwart maar op dit moment dan toch weer de kans aan de andere kant voor het uh... Doel van Amsterdam. Komt hij daar, komt Van der Weerde? En dan gaat hij op de paal, op de paal zegt Een geweldig harde strafcorner. Op de paal spatte die naar de linkerkant weg. En ook deze, de vierde mogelijkheid voor Van der Weerden, gaat voorbij. Met nog 13 minuten ruimte spelen. Blijft het hier bij Oranje-Zwart Amsterdam 0-0. Finale Davis Cup. Iedereen is in gedachten al bezig met die cruciale partij tussen Stepanek en Almagro. Marcella. Ja, en ik denk Berdi in zijn hoofd ook hoor. Want je ziet het af en toe aan hem. Want ja, uh, dan mist hij zo'n bal aan het net. N uh, mentaal zit hij er gewoon doorheen. Hij staat 6-2, 6-3 en 4-3 een breek achter. En uh, dat doet gewoon pijn. Kijk, verliezen kan. Want Ferrer is nummer 5 van de wereld. is nummer 6. Uh, ze hebben acht keer tegen elkaar gespeeld. 5-3 leidt uh, weliswaar Ferrer. Maar Berdich heeft hem toch een paar keer gepakt. Maar vandaag is Berdich kansloos. Speelt hij slecht? Nee, hij speelt niet slecht. Hij slaat zijn aces. Hij heeft een behoorlijk percentage eerste services in. Er zijn mooie, lange rallies. Alleen, hij redt het niet tegen Ferrer. Die heeft overal een antwoord op. Die heeft goede returns. Soms winnende returns op de service van Berdych. Hij heeft pasings, de Spanjaard, als Berdych naar het net komt. En als er een lange rally is, dan wordt uiteindelijk de fout afgedwongen bij de Tsjech. Dus kortom, Ferrer is in alle opzichten beter. En dat moet heel erg veel pijn doen. Hier in Praag voor uh, ja, 13, 14 10.000 Tsjechen. Voor eigen publiek als kopman. En dan er eigenlijk zo dik afgaan. En dat zie je een beetje in het gezicht van Berdic. Die vermoeidheid mentaal en fysiek. Ik weet niet of hij er nog wat van kan maken. Het lijkt van niet, want Ferrer leidt toch met 6-2, 6-3 en 4-3. Gaan we toch weer even voetballen? Feyenoord tegen Willem II, want het loopt tegen de rust, Andy. Ja, en de bal komt nu voor het doel, wordt teruggelegd. Gaat hij erin? Nee, Pelle. Kan hij draaien? Kan hij schieten? Nog niet. Immers dan, en hij schiet in de armen van Meul. Het was na de aanval van Feyenoord vanaf de rechterkant, waar Schaken... En uh, Verhoek even van kant hebben gewisseld. En Schaken met de voorzet kwam bij de 1-0-voorsprong voor Feyenoord. Ja, we zitten vlak voor rust. Uh, het was een uh, aardige actie weer van Pelle die uh, ver, uh, Immers uh, aanspeelde. En Immers' schot was niet hard genoeg om uh, de, uh, David Mul uh, echt uh, te verrassen. Nu balbezit voor Loemoe. Die wordt uh, van de bal gelopen, maar mag wel ingooien. Want uh, Mulder heeft de bal in de handen genomen op de middenlijn. We hebben nog een aardige actie gezien. Want ik zei al, oh, 1-0. Het is natuurlijk magertjes. We zagen een Goed schot van Robbie Haamhouts. Die Lamproe echt moest doen strekken. Om de bal uit de hoek te halen en te houden. Bal bezit via een vrije trap voor Klaasje. Die nog niet gelukkig is in zijn passing. De International. Hij laat de vrije trap over aan Nederland. Die hem kort neemt op Vilena. Tony Vilena. Bal naar de rechterkant naar Janmaat. Voor zijn eigen dugout. Heeft de bal onder controle. En speelt hem dan in de voeten van Schaken. Schaken terug naar Janmaat. Die is doorgelopen. Janmaat naar Pelle. Pelle kaatsen met Janmaat. Janmaat net niet lekker op de. De rechter gaat dan helemaal terug naar achter toe om uh, Joris Matthijs in balbezit te brengen naar de vrij. Eén minuut extra tijd gaat nu in van de eerste helft. En zo lijkt het erop dat Feyenoord toch gaat rusten... met een magere voorsprong van 1-0 tegen Willem II. Dat uh, met uh, ja, toch heel veel uh, eer hier strijd tegen het uh, grote Feyenoord in de Kuip. Het is toch altijd een beetje uh, imponerend als je zo'n stadion binnenkomt. Zeker voor deze jonge jongens. Een pittige overtreding van Immers ja, in de middencirkel. Die krijgt daarvoor de gele kaart Lex Immers in het boekje van scheidsrechter Del Ferriere En eh, we krijgen nog een vrije trap in de slotseconde... van de eerste helft voor Willem II. Willem II dat met 1-0 achter staat tegen Feyenoord. Ook slotfase van de eerste helft in Utrecht. In Nieuw-Galgenwaard FC Utrecht, FC Twente, Ronald. 1-1 staat het met balbezit voor FC Twente. Twente dat eigenlijk in deze fase weer iets meer de bal heeft dan Utrecht. Lange tijd op agressiviteit en een goede prestatie van Utrecht van het kastje naar de muur werd getikt. Maar nu langzaam het initiatief weer terugpakt Tadic met een bal vanaf de linkerkant. Makkelijk te onderscheppen door Van der Hoorn. Het uitverdedigen vervolgens richting Moulenga die terugkomt uit buitenspelpositie. Ja, dus mag Twente weer een vrijtrap gaan nemen. Ja, Goed Moulenga die bal nog even weg. Douglas heeft haast alsof Twente toch nog graag eventjes een doelpunt wil maken zo op slag van rust. Zit nu voor Wout Brama En naar Peter Wieschelhoff. Wieschelhoff weer terug naar Brama En dan mag Brahma het gaan verzinnen. Staat nog op eigen helft. Ziet dat braafheid en ook van wat meters voorwaarts maakt. Aan de linkerkant. 10 meter over de middenlijn. Ook weer met de bal terug naar de as van het veld. Daar staat Bramaat. het verplaatsen nu naar Rosales. De bal is lang onderweg. Aanname is aardig. Maar het voortspelen vervolgens op Jesse is wat minder goed. De bal gaat in één keer over de zijlijn. Jesse werd natuurlijk een keer door Willem Jansen aangespeeld. Liet ook die bal toen over de zijlijn lopen. Het kwam dan echt op een scheldkanonade van die ...middenvelder en roepen te maken van fc Twente te staan. Nu mag Utrecht gaan gooien. Het lijkt erop alsof het elftal van Wouters even wat gas terug heeft genomen. Dat is niet handig tegen FC Twente, dat overigens niet echt betoverend speelt hier vandaag in Utrecht. Behalve dan die droomstart is het beter eigenlijk van Utrecht gekomen in de wedstrijd tot nu toe. Gerd nu aan de linkerkant. Heeft wat ruimte. Achtervolgt door Wischeroff. Krijgt de bal ook voor de goal, maar helemaal naar de andere kant. Daar staat de Takagi nu op de rand van het strafstroomgebied met de bal aan de voet. Legt hem maar weer eens richting de penalty stip. Daar heerst Douglas en dan maakt Makkili een einde aan 5. 45 minuten belevingsvol voetbal in Galgewaard. De doelpunten eerlijk verdeeld. Jansen was er binnen nou net iets na een minuut als de kippen bij om de 1-0 binnen te koppen. De gelijkmaker ook al van het hoofd van Moelenga. En inmiddels ook rust in de kuip bij Feyenoord tegen Willem 2. 1-0 door een goal van Lex Immers. Van inmiddels alweer vier jaar geleden. En viva la vida. We gaan weer tennissen. Tsjechië tegen Spanje. Berdic tegen Ferrer. Berdic had al een beetje afscheid genomen. Marcella Wenske. Ja, maar de eerste spannende momenten in de wedstrijd zijn nu aangebroken. Want uh, Tsjechië, Berdic dus, heeft uh, teruggebroken. En het is... Uh, Echt onvoorstelbaar hoe hij die, die strohalm toch een beetje in de schoot kreeg geworpen van Ferrer. Ik denk dat daar de zenuwen toch ook een beetje meespeelden. Het is in ieder geval 4-4 geworden. Dus ja, het eergevoel speelt op bij Berdy. Hij wil niet in straight sets er zo makkelijk van afgaan. Dus hij maakt er nog wat van. Wat hij kan, heeft hij de energie om er nog echt wat van te maken? Dat betwijfel ik. Maar hij is in ieder geval nu in de race. Want het is 4-4 in de derde set. Kijk, wij terug naar de Gelderse Derby die eerder vanmiddag werd gespeeld. In Arnhem. Het werd uiteindelijk 4-1 voor Vitesse tegen NEC. Bij de rug stond het nog 1-1. Het werd 0-1 door Platje. 1-1 Boni, 2-1 Cascia, 3-1 Boni en 4-1 Havenaar. Er waren drie rode kaarten in die wedstrijd voor NEC. Twee keer geel was er voor Palsen, twee keer geel voor Amieu en direct rood voor Koolwijk. Eerste doelpunt van de wedstrijd kwam dus op naam van NEC van Platje. Na een fout van de keeper van Vitesse Piet Veldhuizen. Collega Jeroen Elsov praat na de wedstrijd met Theo Jansen. Het gaat wel echt los vanaf de eerste seconde, hè? ook door die fout van Veldhuizen. Ja, absoluut. Uh, ja, Piet uh, heeft al zoveel punten voor ons gepakt. En uh, vandaag maakt hij dan uh, een fout. Maar uh, ja, we zijn een team en uh, we moeten met z'n allen proberen op te lossen. dat hebben we vandaag gedaan. Vorige week waren de klachten dat het uh, ja, een beetje saai was. We hadden het beetje eigenlijk maar weg. Uh, ja, dit was zeker met 11 tegen 11. En daarna was het wel spannend, maar met 11 tegen 11 echt een geweldige wedstrijd. Heb je dat zo ook beleefd? Ja, absoluut. Ik denk dat we... Het, het komt misschien ook dat we zo snel achterkomen. Dat we vol erop moesten... Uh, ja, daarna was het gewoon een hele leuke wedstrijd om te zien. En, uh, we krijgen een paar goede mogelijkheden. Uh, een goede goal natuurlijk, maar ook daarna nog mogelijkheden om, om de tweede te maken. Dat lukte dan niet, maar uh, ja, we zijn gewoon nu, weet je, je, bent tevreden. De uitslag is het belangrijkste, die is goed. En nu uh, kunnen we rustig gaan uh, werken naar PSV. Vind je niet dat het lang uh, geduurd heeft voordat jullie de derde erin uh, leggen? Nee, maar dat weet je. Als je op een gegeven moment tegen negen man komt en achter dan... Ja, is die wedstrijd al gespeeld. Ze gaan lekker terugzakken. En, uh, ja, wij werden echt steeds slodiger. <laughs> en, uh, we gingen dingen doen die we eigenlijk niet hadden moeten doen. Maar dat zie je wel vaker als, je, als, je, als de wedstrijd al binnen is. Het loopt uit de hand eigenlijk hè, met, uh, met die rode kaarten. Dus ze zijn boos daar uh, bij Kan Dat begrijpen of uh, vind je het allemaal terecht? Ja, ik denk dat ze vooral boos op zichzelf moeten zijn. Ik bedoel, uh, De eerste rode kaart is denk ik gewoon de tweede de gele kaart. Die, die geeft is gewoon een gele kaart. Uh, hij vangt hem op terwijl hij gewoon kan doorlopen. Dus uh, dat is een gele kaart. Daar krijgt hij rood voor. En, ja, de tweede rode kaart is denk ik ook terecht. Dat is ook gewoon een gele kaart. En een uh, ja, daar kun je dan over twijfelen. Ik bedoel, dan kun je zeggen, ja, ze hebben er al twee uitgestuurd. Maar volgens mij raakt hij de bal helemaal niet. En uh, zit gewoon blind uh, op de man. Dus daar kun je hem gewoon vergeven bedoel, uh, de ene scheidsrechter zou het misschien doen de ander niet. Maar ik denk dat ze vooral uh, naar zichzelf moeten kijken. Vind je het jammer dat dat nog gebeurt? vind je dat het erbij hoort uh, in een wedstrijd tussen jullie onderling? Nee, ik vind het wel jammer. Ik bedoel, uh, ik denk vooral de wedstrijd tegen elf was, was een stuk leuker om, uh, om te zien. En... Uh, ik denk dat wij uh, sterker zijn dan uh, NEC dan En uh, dat we ook elf, tegen 11 die Westen toe hadden getrokken. En dan was het misschien wat leuker voetbal geweest. Uh, maar ja, lekker belangrijk. We hebben onze kracht een beetje kunnen sparen. Vitesse, NEC 4-1 Theo Jansen zei het dus. En hebben commentarieerde ook de rode kaart uiteindelijk. Dus twee keer tweemaal geel en één keer direct rood. Jeroen Elshoff gaat uh, praten met de trainer. Die dus drie van zijn spelers vroegtijdig zag vertrekken. En met een achttal finish. De trainer van NEC heet Alex Pastoor. Hoe sta je nu? Uh, nou ja, met allerlei gemengde gevoelens. Uh, vanuit mijn uh, karakter uh, borrelt er het een en ander. En vanuit mijn uh, aangeleerde vaardigheden uh, acteer ik rust. Ja. Uh, moet ik erg gaan proberen dat acteren een beetje doorgronden... of kan je ons een kijkje geven in je emoties? Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, de eerste helft was een, een helft waarin uh, ja, we reclame gemaakt hebben voor het Nederlands voetbal. Uh, beide ploegen. Het spel golfde op en neer. Uh, bij elke aanval die wij pleegden en die zij pleegden ja, had ik het gevoel hij kan er zomaar in vallen. Uh, dus dus technisch-tactisch vond ik dat dan net even wat minder. Maar als kijkspel was het volgens mij schitterend om te zien. Er was een mooie entourage. Er was wat dat betreft niks aan de hand. Ja, en op het moment dat je dan uh, met tien door moet... denk ik dat dat zo'n grote wissel trekt... Op, uh, op alle dingen die je van plan uh, was en bent. Ja, daar, daar, daar konden we niet meer aan toe komen. Dan nou weet ik dat je nooit zo'n fan bent van praten... over arbitrale uh, beslissingen in een wedstrijd. Ik wil toch uh, proberen een klein beetje die kant op te gaan. Hoe denk je in ieder geval over de eerste uh, wegsturing... wat volgens mij redelijk cruciaal is in de wedstrijd? Ja, kijk, we hebben ons voorgenomen en ik heb me voorgenomen om over de arbitrage van vandaag... gewoon helemaal niets te zeggen. En volgens mij is dat een statement genoeg. Normaal, ik kom er ook niet op terug. Maar dat lijkt me in dit geval het verstandigst. Vind je eigenlijk scheidsrechters... Ik ga toch met je over scheidsrechters praten. Er zijn trainers die zeggen... een scheidsrechter moet een wedstrijd aanvullen, aanvoelen. En er zijn trainers die zeggen... een scheidsrechter moet de regels toepassen. Is daar een middenweg in voor jou of niet? Voor mij niet, nee. Ik vind dat regels gehanteerd moeten worden, punt. En uh, niet bij de ene wedstrijd wel en bij de andere wedstrijd niet. Omdat er eenmaal een, een andere sfeer hangt. Daar ben ik uh, absoluut een tegenstander van. Het enige waar uh, altijd discussie over zal blijven is of iemand iets op een bepaalde manier interpreteert. Nou, dat wordt altijd wel eens. niet. Dus, nou, daar blijf ik even uit vandaan. Als in jouw opinie deze scheidsrechter de regels had gehanteerd vandaag, was je dan met acht geëindigd? Ja. <lacht> Moet je niet aan het beginnen? Antwoord? Ja, nee, maar het is uh, op een andere manier vragen uh, wat ik van de arbitrage vond vandaag. En volgens mij had ik daarover gezegd, laat uh, ik over deze arbitrage. Maar even niet zeggen op dit moment. Ja, wat is dan het gevoel wat je overhoudt aan zo'n dag? <laughs> Zal ik het mailen? Nou, ik heb liever dat je het zegt, dan kan, uh, dan kan heel Nederland het ook uh, horen. Ja, mijn dag is naar de knoppen. En, uh, en niet alleen dat, want de schade is groot. We hebben drie rode kaarten opgelopen, dus... Uh, de schade zal volgende week ook groot zijn. En dat merkte je in de afloop, denk ik, in de kleedkamer. Ja, dat is in de statement van de dag. Ja. Alex pastoor naar de 4-1. Nederlaag van zijn NXC In Arnhem tegen Vitesse. Gaan wij weer even naar het hockey. Het wachten was op doelpunt. Oranje zwart tegen Amsterdam, Gerard. Ja, we hebben nog 35 minuten voor, want het is rust en het is nog 0-0. De tweede helft moeten ze dus eventueel de doelpunten gaan brengen. De eerste helft gaf een verzorgd oranje-zwart te zien. En als we naar de strafcornerverhouding kijken, vier voor oranje-zwart, één voor Amsterdam, dan moet je concluderen dat oranje-zwart op punten de eerste 35 minuten heeft gewonnen van Amsterdam, van de landskampioen. De landskampioen die geen moment kon laten zien dat ze echt ook wel aardig kunnen hockeyen, hoor. Tegenover, tegenover oranje-zwart dat het allemaal heel erg verzorgd deed. Al heel vroeg in de wedstrijd een aantal strafcorner's kreeg. Daar niet van kon profiteren. En aan de andere kant heeft Amsterdam één strafcorner gekregen. Ook dat leverde niets op. En dan zit je in de rust en dan zit je te kijken... naar een veld waar inmiddels wat uh, jongetjes uh, zijn gaan hockeyen. Want dat is altijd wel aardig. De jeugd springt onmiddellijk als er rust is over de balustrades... om ook een balletje te gaan slaan. Over tien minuten gaan de grote mannen verder... van Oranje-Zwart en Amsterdam bij een 0-0 stand. Berdik veerde op tegen Verre. Is dat van lange duur, Marcelle Mesker? Nou... Ik denk het niet, het staat nu 5-5, maar 15-40 op de service van de Tsjech. Dus nu weer een kans voor David Ferrer, die toch even wakker is geschud... nadat hij zeven punten op rij verloor. Goede service van Berdy, netballetje van Ferrer. En dat wordt afgestraft door Berdy. Big forehand crosscourt van de Tsjech. Die werd nu één breakpoint weg. Maar het is nog altijd 30-40, dus breakpoint nummer twee komt eraan. Hier zien we de return die het net raakt van Ferrer... En Berdich die dan heel rustig blijft beheerst, is ook wel eens fout gegaan vandaag. Maar hij zit nu voor het eerst in de wedstrijd. Het is spannend. En natuurlijk al die Tsjechen achter hem. Nou, Kijken of hij dat tweede breakpoint ook kan wegwerken. Want dat zal nog een plus worden met de goede returns van David Ferrer. De service van Berdic is goed genoeg. Wat is hij toch sterk. Hij is lang tegen de twee meter. heeft die harde eerste service door het net en het wordt veertig gelijk. Dus in eerste instantie is het gevaar nu geweken voor Berdic. Het wordt veertig gelijk. En uh, zo is uh, Berdy nog in de race. En we vragen ons dus af, is het een stuiptrekking wat uh, Berdy deze derde set laat zien? Of uh, gaat hij definitief nog doorstoot en er misschien een vierde set van maken? Het blijft voorlopig nog 5-5. Radio 1, het NOS Journaal. Net half vier geweest, die zijn hoofdpunten is met Mark Visser. De beschietingen tussen Israël en Hamas gaan onverminderd door. Ook vandaag heeft het Israëlische leger doelen gebombardeerd in de Gazastrook. En Hamas op zijn beurt vuurde tientallen raketten af op Israëlisch grondgebied. Uit Gaza komen berichten over verschillende doden en gewonden. Aan boord van een veerboot op de Noordzee... zijn bij twee vechtpartijen twee mensen zwaar gewond geraakt. De boot was op weg van het Britse Hul naar Rotterdam... Afgelopen nacht kregen twee Britse passagiers ruzie met elkaar... toen iemand een pizzastukje wilde afpakken. Een van de passagiers viel erbij van de trap en raakte gewond aan zijn nek. Twee uur later was het opnieuw raak. En daarbij stak een van, ja, was ook opnieuw een ruzie tussen passagiers. En daarbij stak een van hen een ander in zijn nek met een glas. Zwaar gewonden zijn met een helikopter naar het ziekenhuis... in het Belgische Zeebrugge gebracht. De Rotterdamse politie heeft vijf Britten gearresteerd. En prins Willem-Alexander en prinses Maxima vertrekken vandaag naar Brazilië voor een vijfdaags bezoek. Zij zijn meegereisd met een economische missie. Waaraan 157 Nederlandse bedrijven en instellingen meedoen. En ook minister Ploemen van Buitenlandse Handel gaat mee. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie Ongelukken aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting Amersfoort. Eerst tussen Oud-Zuid en De rij. Drie kilometer. En twee rijstroken zijn er dicht. Klein stukje verderop. Tussen De rij en Amstel Business Park staat twee kilometer door een ander ongeluk. Hier zijn er drie rijstroken dicht. Sport Radio NOS. Op NOS. cruciale fase in de partij tussen Berdig en Ferrer. Vierde partij in de Davis Cup finale. Marcella. Ja, want het derde breakpoint is dan toch raak voor David Ferrer. Hij breekt Berdig nu in een cruciale fase. elfde game, derde set. Hij lijkt met 6-5. En kan zich nu opmaken voor ja, het laatste en belangrijkste moment van dit jaar. Want hij gaat dadelijk serveren voor de winst. En voor de gelijkmaker van Spanje tegen Tsjechië. We gaan weer voetballen. We gaan naar Rotterdam toe. De Rotterdamse Kuip. Feyenoord, Willem II. Dat muziekje door op punt van beginnen, Henny. Ze staan er helemaal klaar voor, Tom. En uh, het publiek toch een beetje teleurgesteld na de eerste helft. Het duurde heel lang, 32 minuten, voordat Feyenoord op uh, voorsprong kwam. Overigens, laatste overwinning van uh, Willem II ooit uh, in de Kuip. De afgelopen jaren. Was in 1994. En men hoopt... In het Tilburgse de Kruikenzekers dat het toch uh, uh, nog omgedraaid kan worden in de tweede helft. Het zal niet makkelijk worden. Uh, Feyenoord zal vast van uh, de niet tevreden zijn de Ronald Koeman toren hebben gekregen dat het de tweede helft uh, anders moet. Maar het, uh, daarmee doe ik toch weer een tweede tekort, dat het goed heeft gedaan in de eerste helft. Met name in verdedigend opzicht. En heel af en toe ook nog uh, in aanvallend opzicht uh, de keeper. Kostas Lamprou het af en toe moeilijk maakte. Nu een overtreding gemaakt op het middenveld. Vrij trap voor Feyenoord genomen. Stefan de Vrijbal naar de rechterkant. Naar Jan Maat, overigens geen wissels verder. Alleen Gennaro Snijders die al heel snel moest uitvallen voor Willem II. Balbezit voor Feyenoord nog altijd. Gaat de bal de diepte in, maar wordt opgevangen door Vossenbelt. Die een goede wedstrijd speelt eh, als versterking achterin. Maar dan is er even onoplettendheid bij Haamhout. En dan kan Immers overnemen. Immers tussen twee man. Immers de maker van het enige doelpunt van Feyenoord. Probeert de bal voor te geven. Komt niet aan. En dan kan Klaasje er ook niets goeds mee doen. De tweede helft is onderweg. Feyenoord staat nog altijd voor met 1-0 tegen Willem II gaan wij naar die andere wedstrijd. Die net is begonnen. FC Utrecht tegen FC Twente tweede helft. Ronald van der Geer. Nou, de collega's nog even uh, vriendelijk een uh, oudere mevrouw uh, de tribune ophelpen die uh, toch twee keer met ter, de kind op het tapijt lag hier. Maar goed, uh, we zijn begonnen aan de maar, tweede helft. Waarom want, uh, jij dat niet? Uh, omdat ik vastzit in mijn... Uh, oh, okay, maar okay. Willem Vissers van de Volkskrant is zo vriendelijk om deze mevrouw <laughs> helemaal naar boven te brengen. Dus um, voor de mensen die uh, een, uh, een ja, gerelateerde mevrouw, familie gerelateerde mevrouw hier in het stadion hebben ze is veilig. We zijn begonnen aan de tweede helft. 1-1 dus de stand. Geen wissels bij, uh, bij de helftallen. Oftewel herkansing voor uh, de twee teams. Denk toch wel dat McLaren, die uh, met enige regelmaat zijn de goud uitgestoven is... om zijn ontevredenheid te tonen over uh, zijn uh, helftal. Dat hij wel wat te vertellen heeft uh, gehad zo uh, in de rust. Kijken of uh, Utrecht weer... De, het karakter kan tonen waarmee het eigenlijk een stuk van de wedstrijd gedomineerd heeft. 1-1 is dus de stand, tweede helft loopt inmiddels. Marcella Mesker gaat ons vertellen of het een wederopstanding of een stuiptrekking is geweest van Berdits. Lijkt op een stuiptrekking. 40-0, 3 matchpoints voor David Ferrer. De rally is aan de gang. De voorhand van Ferrer. De backhand dubbelhandig van Berdy. Lange rally. Nou, dan weet je het bijna wel, hè? want daar is die Spanjaard zo goed in. Maar goed, de rally gaat door. Voorhand cross van Berdy. Sterke voorhand van Ferrer. Dat slaan die mannen toch hard. De backhand van Berdy. En uh, Ferrer nu in de rally. En dan, ja hoor, Berdy mist. Slaat de bal in het net. En uh, Ferrer zit op de knieën. Juicht. Uh, eigenlijk heel ingetogen, want ja, natuurlijk, de Davis Cup is nog niet binnen. Uh, Spanje won die Davis Cup uh, al vijf keer in de historie. En nu uh, zijn ze er opnieuw toch weer heel dichtbij. Uh, Ferrer, wat een man, wat een jaar. En wat speelde hij goed uh, dit weekend. Uh, vrijdag won hij al in drie sets uh, van Stepanek, die liet hij geen kans. En vandaag liet hij eigenlijk ook geen Spaan heel van toch de nummer zes van de wereld. Thomas Berdy, 6-2, 6-3 en 7. 7-5 is het voor David Ferrer. En dat betekent dat Stepanek en Almagro nu toch echt met die warming-up oefeningen bezig zijn. En over, nou ik schat, een minuutje of tien de baan opkomen. En wat mooi is het in deze honderdste Davis Cup finale... dat de beslissing dus wordt gebracht in de allerlaatste vijfde partij. Straks dus Stepanek tegen Almagro voor de Davis Cup van 2012. 20 jaar, bluf, zo stil. Kabbelt, Kabbelt een beetje, kabbelt. Ga snel, naar het lawaai van Utrecht tegen Twente. Ronald van der Gier. Twee clubs die op 1-1 staan. Na um, nou een stukje in de tweede helft. Uh, eens kijken, hoeveel is het? Een minuutje of uh, zes. Twee clubs ook die een penalty hebben geclaimd. Willem Jansen kreeg hem niet van de makkelie. Was ook niet terecht geweest en zojuist... Moulenga die zei ja ik word recht omver geworpen in het gebied van FC Twente. Maar als je dan de herhaling bekijkt dan kun je toch alleen maar zeggen dat Makkali gelijk heeft. Twente staat even met de rug tegen de muur. Douglas werkt weg en dan Jansen. En Castanjos die het bal bezit heeft. Oh, dit is een tackle. Nee, het komt toch goed. Want Castanjos krijgt de bal verder bij Jesse aan de rechterkant. Geen tackle dus van Bulthuis op de persoon. Mede te danken aan de elasticiteit, denk ik, van Castanjos. Daar is Twente met schilder. Dan wordt Castanjos de diepte ingestuurd. Het strafhofgebied in. Maar en die houdt 2-0. Ja, Feyenoord heeft er een schepje bovenop gegooid in de tweede helft. En het uh, wordt 2-0. En ik probeer erachter te komen wie hem heeft gemaakt. De inzet uh, was in ieder geval van uh, Joris Matthijssen. En eens even kijken. In de keeper Deul tikt de bal weg. En dan wordt de bal nog binnen getikt door Pelle zelf. Pelle scoort de, zijn zevende van het seizoen. De tweede voor Feyenoord van vanmiddag. En het lijkt mij dat Feyenoord in veilige haven is. Pelle dus 2-0 voor Feyenoord. We hebben gespeeld 8 minuten in de tweede helft. Kleinoord in Veilige Haven, maar dat kan FC Twente toch zeker niet zeggen, Ronald. Nee, zeker niet, want het is 1-1 in deze wedstrijd na 53 minuten. Wel een grote kans nog gezien voor FC Twente. Een aanval die lang liep, uiteindelijk bij Rosales terecht. kwam aan de rechterkant, die legde de bal bij de tweede paal. En daar was ineens Tadic, weg bij alles en iedereen. Hij kopte in de korte hoek, dat deed hij goed. Maar Ruiter heeft al in dit seizoen aangetoond... ...een uitzekerde doelman te zijn. En redde die bal, kon hem net naast de goal tikken. De corner levert vervolgens niks op. Daar is Twente toch alweer met Jesse nu aan de rechterkant. of 15 over de middellijn, paast richting Castanjos. In de richting van Castanjos. Want uh, uiteindelijk is het Van de Hoorn die de bal aan de voeten krijgt. Kali wordt nu wel opgejaagd. Want er wordt wel iets meer gestormd nu door Twente. Besluit Van de Maro om de bal uh, ver uh, richting uh, de Twente-helft te sturen. Daar waar Gent het uh, duel verliest. De afvallende bal op karakter wordt veroverd door Kali. Levert er maar applaus op. Ook al omdat hij een vrij trap krijgt van uh, Makkeli. Nee, deze wedstrijd is uh, nog niet gedaan. Het is een uh, cliché van je welste. Maar hij kan echt nog alle kanten op. 1-1 is het bij een uh, wedstrijd waarin we in de tweede helft in elk geval nog niet echt kunnen zeggen wie nou de beter is. Wereldbe Lekker in de met de 1500 meter bij de mannen. Komen de Nederlanders al in actie, Sebastian. Ik kijk naar de eerste. Hij is 20 jaar. Thomas Kroll heeft hij rijdt nog voor. Uh, Jong Oranje, vorige week gedeeld vierde op het Nederlands kampioenschap met Rian Ket. En hij moet nu uitkijken dat hij niet uh, een moeilijke kruising heeft. Want Conrad Nietzwietski heeft mis. Nou, het gaat allemaal net goed. Kroll gaat uh, gelijk naar de rechterkant. Maar Nietzwietski zit er op de kruising al naast. Dus weten we dat Thomas Kroll deze rit gaat verliezen van uh, de Pool die meetreedt bij de TVM-ploeg. Snelste tijd staat op naam van Swererloende Pedersen uit Noorwegen. Jong talent deed het erg goed. 1,46, 54. Lange rake klappen bij Nietzwietski die in de buurt gaat komen van die tijd. Maar er net niet uh, onder duikt. 1,46, 86. De tweede tijd voor hem. Thomas Krol. 1,48, 59. Langzamer dan vorige week. Geen persoonlijk record voor hem. Negende voorlopig. Gaan we even ook hier bij Gerard. De grote oranje, zwarte eigen eh, Amsterdam. Treffen zo, Gerard. 0-0. Ja. nog steeds Tom. Ja, het is, het is ook een, een saaie wedstrijd. Uh, Oranje-zwart speelt uh, verzorgd hockey, maar durft niet echt de risico's te nemen die nodig zijn om de defensie van Amsterdam uh, echt te doorgronden. Uh, om die uh, in het uh, vaarwater te brengen waarmee je kan zeggen van nou gaan we scoren. De strafkoorders komen nog wel. Vier in de eerste helft. En ook in de tweede helft. Al in de eerste minuut was er weer eentje. Maar Mink van der Weerde was weer niet op schot. Ook deze keer gestopt. En... Oranje-zwart, ik zei het al. Het blijft verzorgd, hockeyje tegen Amsterdam. Dat wat chaotisch oogt zonder uh, Floris Evers. Hij is kennelijk toch een belangrijke man in het team van uh, Amsterdam. Hij is een halfjaartje eruit. Reist over de wereld om de geest wat uh, op te frissen... na veel hockeywerk voor de Olympische Spelen... waar uh, Nederland een zilveren medaille haalde. We weten het allemaal nog wel. Maar hij is er niet bij bij Amsterdam. En dan zijn de lijnen moeilijk uit te zetten. Ook zonder taken, taken maar in deze wedstrijd. Hij zit geblesseerd op de bank. En is er nog steeds niet bij. Vorige week was hij in Den Bosch na een kwartiertje aanwezig. Maar vandaag hebben we hem nog niet binnen de lijnen gezien. Zodat we een wedstrijd zien die weinig hoogtepunten heeft gekend tot nu toe. En nog steeds 0-0 is. Volgende Nederlander op de 1500 meter in Ereveen, Sebastian. En ook weer een twintiger, ook weer een jong talent. 20 jaar oud, Maurice Vriend uit de ploeg van Jan van Vee... die nu een eerlijke kruising heeft, want hij kan even mee uh, in het zoch... in de slipstream van Alexis Contain. Zijn Franse tegenstander moet wel even inhouden aan het einde van de kruising. kwam met zijn slagen niet helemaal goed uit om de bocht aan te snijden. En dat zie je ook, dat die bocht uh, de mist ingaat. Hij komt er ook wijd uit en nu moet hij het ritme opnieuw zien uh, te pakken. 700 meter heeft Maurice Vriend erop zitten. 50-0, 5. 26 rond is de rondetijd. Betekent dat hij qua tussentijd sneller is dan Sverre Loende Pedersen. Paar honderdste van een seconde. Kan Vriend. De verrassende nummer 3 van het Nederlands kampioenschap. Vorige week hier in of dat vasthouden in de slotfase. Die laatste twee rondjes van de 1500 meter. Conterre nog altijd op achterstand. Komt dankzij de binnenbocht wel weer ietsje dichterbij. En Marius Vriend is op weg naar de bel voor de laatste ronde. Pedersen had hier 1.18.03. En daar zit Vriend nog altijd dik onder. Want met een hele goede ronde van 27. 1-17-37. Wel nu moeilijk, moeilijk, moeilijk. Met de balans in de buitenbocht valt ook een beetje stil. Maar hij heeft toch een buffer opgebouwd van 66 honderdste van een seconde. Ten opzichte van de tijd van uh, uh, Sverre Loende Pedersen die 1,46-54. Zou wel eens een dik persoonlijk record kunnen worden dan voor deze Maurice vriend. 20 jaar uit de ploeg van Jan van Veen. Een groot talent voor de toekomst. En dat bewijst hij hier, want het wordt een heel dik persoonlijk record voor hem in 146-13. Wow, wat een hele goede 1500 meter van deze Maurice vriend. Die 41 honderdste van een seconde sneller is dan Sverre Loende Pedersen. 1, 46, 13, Anderhalve seconde rijdt hij van zijn persoonlijk record af. Feyenoord, Willem 2. Het is helemaal los, Andy. Ja, dat zag je al meteen aan het begin van de tweede helft. Eerst een prachtige voorzet van Jan Maat. Door Immers onderkant wat gekopt. Die bal ging er dus nog niet in, maar daarna was het Pelle die na de inzet... Uh, van uh, Matthijssen uh, wel raakschoot. 2-0 voor Feyenoord. Immers uh, ondertussen het veld verlaten met een lichte blessure. Singh, de Noor, is zijn vervanger. Maar Feyenoord heeft er een tandje bij gezet. En dat is te merken ook. Want Feyenoord gaat constant uh, uh, wat uh, feller in de aanval met schaken vanaf de linkerkant. En uh, Pelle die uh, zeer actief is voor het doel. Het heeft nog geen derde doelpunt opgeleverd. Maar het is bijna wachten erop als Matthijssen de bal weer naar voren speelt. Pelle kaatst naar Singh. Singh uh, draait naar de rechterkant. He zoekt naar Janmaat. vindt Jan aan diezelfde rechterkant. Halverwege de helft van Willem II. Janmaat probeert in te spelen. Lukt ook. En uh, krijgt hem terug van Verhoek. En Verhoek loopt dan wel door. Maar de sliding is goed achterin van uh, Willem II. En dan kan uh, Feyenoord gaan gooien. En laat dat over aan Singh. Uh, Feyenoord doet het dus goed, terwijl Immers uh, onder mij uh, de katakombe ingaat... met die lichte uh, blessure. De maker van het eerste doelpunt is het uh, inworp die genomen is. Feyenoord met Sing aan de rechterkant uh, met twee man. Ah, oh, aardige beweging. Brengt uh, de bal naar Jammaat. Jammaat met de voorzet. Maar die wordt weggewerkt uit uh, Doelmond. Maar meteen weer opgevangen door Feyenoord. Feyenoord neemt geen genoegen met 2-0. Als Klaas hier ook een hoogstandje in huis heeft. En de bal binnen Prachtig aanval. Doelpunt. Wat een mooie goal. En het is weer Pelle. Die het doet, maar de bal van Klaas was perfect. Mooie aanval weer van Feyenoord dat los is. Feyenoord komt op 3-0. De tweede in deze wedstrijd van Graziano Pelle. De Italiaan die zijn totaal nu op acht brengt. Maar wat een prachtige actie ging daar vooraf. Van Jordi Klaas, die Pelle helemaal vrij voor de keeper zet. En Pelle aarzelt geen moment en schuift de bal langs de armen David Meul. En zo leidt Feyenoord met 3-0 tegen Willem II. Is dus de ene titelkandidaat PSV gisteren nog zo te overtuigen tegen Ado? Vandaag valt het een beetje tegen wat Trent laat zien, Ronald. Ik zie hier geen titelkandidaat uh, spelen. Twente worstelt een beetje. Twente heeft uh, wel veel de bal. Ik moet eerlijk zeggen dat het, het echte agressieve van Utrecht. wat het misschien tonen van de tiende. tot en met de veertigste minuut. in het uh, begin van, uh, van deze wedstrijd. dat is wat weg. Utrecht is wel in de buurt van uh, Bosker. maar is daar ook niet overtuigend. En Twente is zoekende. speelt nu ook achterin rond. waar uh, Braafheid uiteindelijk aan de linkerkant gevonden wordt. dan moet er toch een beetje van Tadic komen. of uh, misschien wel van Castanjos. die nu uh, aangespeeld wordt. maar buitengewoon ongelukkig is in zijn acties tot nu toe. Nu doet hij het wel goed. want het Tadic weg. Aan de linkerkant. Achterlijn halen. Tadic is één man kwijt. Geeft hem dan aan Jansen. En Jansen moet dan een beweging maken. En dat is één beweging. Te veel als hij in het strafselgebied is. De bal wordt hem ontfutseld door Kali. En dan kan Utrecht eruit. Met Azade. Is al lang aan de wandel. Is inmiddels halverwege de helft van Twente aangekomen. Gaat in de sandwich. Bij Braafheid en Schilder. En loopt dan eigenlijk zoveel op. En houdt op dat Twente de bal kan uitverdedigen in tweeën. Want Tadic wordt nu door Brama gevonden. Nadat nou, Eerst van de Mareld er nog tussen zat Jansen in de Brama. En dan maar weer Tadic aan de linkerkant. Vlag blijft omlaag. Tadic, linkerpunt, straks op gebied. Legt de bal laag voor. Maar dat is makkelijk verdedigen voor Van der Hoorden. Die de bal weer krijgt bij Kali. Nu gaat de Twente wel druk zetten om het Utrecht echt lastig te maken. Maar het moet er echt een beetje op gang komen. Oh, lange bal nu richting Gernd. Nee, verdedigd door Wischerhof. 1-1 na 61 minuten Gerard de Groot, we blijven het vragen. Je hebt nog geen doelpunt, hè? Ja, er is gescoord, jazeker. Er is gescoord door Oranje-Zwart. Mink van der Weerde, de zesde strafcorner voor Oranje-Zwart. Het was een mooi moment even daarvoor, want hij liep naar de zijlijn... naar zijn coach Michel van der Heuvel. Hij had al vijf kansen niet benut, Van der Weerde, de strafcorner-koning... van Oranje-Zwart. Hij zal ongetwijfeld aan Van der Heuvel gevraagd hebben... zal ik hem nu zelf nemen of zal ik hem afschuiven? Van der Heuvel zal waarschijnlijk gezegd hebben, gewoon zelf doen. Je bent de beste in Nederland, misschien wel een van de beste in de wereld. Gewoon dit keer, de zesde keer, raakschieten en Van der Weer deed dat. Mink van der Weerde zet oranje zwart verdient op voorsprong. Na precies 10 minuten spelen op dit moment in de tweede helft tegen Amsterdam 1-0. Meer Nederlanders op de 1500 meter in Ereveen, Sebastian, De Nederlands kampioen Kelt Nuis in de baan tegen de Amerikaan Trevor Masicano. Nuis werd Nederlands kampioen dankzij de disqualificatie van Koen Verwij. Die uiteindelijk wel werd aangewezen rijdt dadelijk in de voorlaatste rit. Op deze mooie 1500 meter waar de jonkies vriend en Sverre Loende Pedersen voorlopig bovenaan staan. Deven het te groter zijn erom uit een lopende redenen niet. De jonkies grijpen de macht. Kjeld Nuis, tweede openingstijd. Na 300 meter uh, had hij een uh, hele goede 23 Snellere opening dan Maurice Vriend bijvoorbeeld had. Maar mag je ook wel verwachten, want Nuis is iets meer sprinter zeg maar, dan uh, Maurice Vriend. Twee keer tweede op de WK op de kilometer. Kjelp Nuis komt eraan naar de 700 meter met 49,98. En een rondetijd van 26 seconden. Verreweg de snelste in deze fase van de wedstrijd. En hij heeft Trevor Marcicano op het handje schudden voor de start na. Eigenlijk nog helemaal niet gezien. Kruist de buitenbaan naar de binnenbaan toe. Ruim voor de Amerikaan die sinds zijn topseizoen in 2009 toch sukkelt met uh, allerlei blessures overtraind is geweest en nog lang niet de oude Trevor Morsicano is. Keltnuis Nuis heeft weer 40 meter voorsprong als hij de bel krijgt voor de laatste ronde, maar met de ronde 27-4 levert, levert hij nu een, tiende, een dikke tiende van een seconde in op Maurice Vriend en dat betekent dat Keltnuis nu een honderdste van een seconde langzamer is dan Maurice Vriend en de jonge Nederlander die verspeelde in de laatste ronde anderhalve seconde daar moet Nuis dus onder zien te blijven Keltnuis heeft het uh, relatieve na Deel van de laatste buitenbocht lijkt, zeg ik voorzichtig, een beetje stil te vallen. 1.46.13, de tijd van Maurits Vriend. Laatste 50 meter voor 146 1.46.13 blijft staan, want er gaat 1.47 in de laatste ronde. Is niet goed. 1.47.17, zevende voorloper. Dus staat Maurits Vriend met twee ritten nog te gaan, nog altijd bovenaan. Utrecht tegen Twente. We kunnen niet wachten, Ronald. 1-1 nog. Ja, maar misschien komt daar nu verandering in. Want Dimitri Boulekin komt in het veld. Jesse gaat voor hem af. Dan gaat Boulekin samen met Castanjos de aanval vormen. Dan zal Castanjos zeer tegen zijn zin aan de rechterkant moeten gaan spelen. Maar ja, dit is misschien wel waar Twente behoefte aan heeft. Een speler die de bal kan vasthouden bij die 1-1-stand. Van waaruit je kan gaan voetballen. Castanjos is dat geen moment geweest. Bij Utrecht ook een wissel. Dan gaat Takagi naar de kant. En komt Australië hier. Zulo voor hem in de plaats. Nou, nieuwe krachten, misschien ook weer nieuwe kansen. Bal is van Bosker. Die mocht nog een vrije trap nemen. Op het hoofd van Van der Hoorden. Op het middenveld wint Gernd van Brama. En dan kan Oor aan de wandel. Oor nog altijd. Oor gaat schieten van de meter of twintig. En schiet de bal naast de goal van Sander Bosker. Goede demarage van Tommy Oor, die Australische middenvelder. Die de bal dus te pakken krijgt. Ziet waar de ruimte ligt. En een aardige trap heeft. Dat heeft hij het seizoen wel bewezen. Alleen produceert hij nu slechts een afzwaaier. Bosker heeft de doeltrap inmiddels bezorgd. Bij Rosales. Rechtsachter van FC Twente. Die hem naar voren transporteert. Eerste bal bezit voor Boelekin. Nou, dat is dan een goede aanname. Maar dan de volgende actie wordt hem onmogelijk gemaakt door diezelfde Tommy Hoor. Die hem de bal ontfutselt. En zo heeft Utrecht het leer dus weer terug op eigen helft. Kali draait weg, maar draait wel de drukte in. Uiteindelijk naar Van der Marel. Die ziet dat de ruimte ligt bij Jan Wuitens. Aanname goed. Maar nog altijd wel op Utrechtse helft. Aan de linkerkant heeft Kali inmiddels de, de, de ruimte opgezocht. En de vrijheid in elk geval draait maar weer weg. Nog altijd op eigen helft. In de middencirkel nu: in de breedte gespeeld naar Van der Marel. Het kan naar Azare Die kan misschien wel iets aanvallends proberen. Azare dreigend naar Oor Oor nou, moet ook weer terug. Nee, het is nog even niet de fase waarin het spektakel is in Galgenwaard. Dat komt er volgens mij nog wel. Na 25, met nog 25 minuten op de klok. Utrecht 20 1 Sebastian, is het denkbaar Maurice Vriend die daar die wereldbeker gaat winnen? Ja, ja daar komt de wereldkampioen nog. Danny Morrison en nu een oud-wereldkampioen in de baan. Howard Bukhu. Maar de Noor is ziek geweest in de aanloop naar deze wereldbeker. en rijdt nu tegen Koen Verweij. De Nederlander die vorige week werd gedisqualificeerd. Terwijl hij verreweg de snelste tijd had op deze 1500 meter bijt. En kamer een oliedomme wissel had. En nu knopt Koen zijn. Terug probeert hij naast Owa Bukkou te komen als ze beginnen aan de laatste ronde. Lukt hem nagenoeg. 18, 18 voor Koen Verwij. En dat betekent dat hij 18e langzamer is ten opzichte van Maurits vriend. Zijn ploeggenoot bij die nog sponseloze ploeg van Jan van Veen. Die uitstekend is begonnen aan dit seizoen. Laatste buitenbocht dadelijk voor Koen Verwij. weggegaan bij Pieter Muller. Traint weer mee met de nationale ploeg. Uh, gaat nu onderdoor komen bij Koen Verwij. Koen Verwij gaat de nederlaag leiden op deze 1500 meter in de rit. Tegen Owa 146 1.46.30. Dus de tijd van Maurice Vriend. En Buckoe komt er ook niet aan. 1, 46-40, tweede voorloper achter Maurice Vriend. Koen wij de negende tijd met nog één rit te gaan. Nog altijd die twintiger aan de leiding. Maar de wereldkampioen Danny Morrison komt zo in de baan... voor de laatste rit tegen Amerikaan Brian Hansen. Even standje halen bij Andy Houtkamp. Feyenoord Willem 2. die wij waren bij 3-1 gebleven. Ja, 3-0, maar... Uh, uh, ja. nou ah, ja. maar ja, ja. Sorry. Ah, maakt het uit. joh 3-0, in ieder geval Feyenoord leidt. En het is wel grappig, Pelle maakt dus twee doelpunten. En dat is uh, zijn achtste in de eerste negen Eredivisie duels. En dat is er eentje meer dan John Guidetti vorig jaar. En dat was toch de grote held. Nu gaat de bal naar voren, maar Feyenoord speelt de tweede helft uitstekend. Dat derde doelpunt was zo'n mooi doelpunt. 3-0 voor, Lamproe heeft uh, de bal en uh, geeft hem mee aan Joris Matthijssen. En het meest opvallende is dat Klaas in de tweede helft weer loopt te strooien met paasjes... En uh, heerlijke balletjes geeft net aan Verhoek die net niet richting uh, keeper Deu kon gaan. 3-0, mooie voorsprong en de Kuip heeft het naar het zin. Uh, op een aantal honderden meegereisde Willem II supporters na. En ook uh, waarschijnlijk in de studio zal het niet helemaal prettig zijn. Weer zo'n mooie aanval met uh, balbezit voor Feyenoord. Het schot gaat niet in het doel, gaat langs het doel, maar wel een corner voor Feyenoord. Feyenoord leidt na 68 minuten met 3-0. Andy, dankjewel. Um, dan gaan we even naar Sebastiaan voor de laatste rit op de 1500 meter. Danny Morrison, gisteren winnaar van de kilometer... bij de wereldbekerwedstrijd hier in Ereveen... en regerend wereldkampioen op de 1500 meter... tegen de jong-Amerikaan Brian Hansen. Kunnen deze twee Maurice Vriend nog van de overwinning houden? Of gaat de 20-jarige Maurice Vriend bij zijn debuut... van de wereldbekerwedstrijd meteen met de overwinning aan de haal? Dat zou toch een unieke situatie zijn. Morrison na 300 meter ietsje sneller dan Maurice Vriend was. Een tiende van een seconde heeft voorlopig niet echt een tegenstander aan Brian Hansen... Want... In de buitenbocht, als dit het rechterstuk weer op komt gereden... ligt Danny Morrison nog altijd voor deze 27-jarige Canadees uit Calgary. Zelfde rondetijd als Mauri's vriend, als de eerste volle ronde is afgelegd. 26 seconden, dus blijft dat verschil gelijk. Kruist voor Brian Hansen langs op de kruising. Hansen probeert een beetje aan te pikken als het ware bij Morrison. Dat lukt hem dan wel, maar de Amerikaan moet de buitenbocht in. En dus gaat het verschil weer toenemen door deze binnenbocht van Danny Morrison. De volle ronde tussen de 700 en de 1100 meter ging voor Mauri. Maurice Vriend in 27,3 seconden. En hier komt de wereldkampioen. 27,5 seconden. Hij levert twee tienden in. Tot opluchting van het Nederlandse publiek. En Maurice Vriend staat op het middenterrein toe te kijken. En ik kan me voorstellen dat hij niet meer weet hoe hij het heeft. Want als je deze 1500 meter wint. Onder andere van Morrison en Bukku. Dan is dat toch een entree in de internationale schaatswereld. Bij de senioren van Jewelster. Morrison gaat stuk in de laatste buitenbocht. Hansen komt nog weer terug. 1, 46, 13 Morrison is gezien. Hansen gaat de rit winnen. Maar d 46 13 blijft staan hoor. Maurits Vriend wint bij zijn debuut. En gelijk de wereldbeker hier in Heerenveen. En doet dat voor Bukkou en Sverre Lunde Pedersen. Want Hensen wint al wel de rit, maar komt niet verder dan de zesde plaats. Prachtige overwinning van de 20-jarige Maurits Vriend. Snel ja, Nog even naar Utrecht. Utrecht Twente. Ronald. 1-1 is de stand. Daar is Castaños aan de rechterkant schiet de bal. Bevoorzet van Tadić vanaf de linkerkant in het zijnet. net met een spectaculaire redding. Corner oor, kopbal Bulthuis, maar hij zweefde op 42-jarige leeftijd onder de lat en tikte de bal eroverheen. En net Ruiter eigenlijk met een identieke redding op een actie van Twente Rosales rechterkant. Schilder die schoot vanaf de rand van het strasselgebied. Azaren raakte die bal nog zodanig aan dat Ruiter echt tot het uiterste moest gaan. Om die bal over de lat te tikken. Er was dus weer eens wat sensatie in Galgenwaard. Nog een minuut of twintig. En nog altijd die 1-1 stand hier op het bord. Op weg naar het NOS Journaal van 4 uur. In de wetenschap dat het daar dus 1-1 staat bij Utrecht tegen Twente. Bij Feyenoord tegen Willem 2, 3-0. En eerder vanmiddag eindigde Vitesse tegen NEC in 4-1. Straks om half vijf begint nog Heracles tegen Roda JC. Verder volgen we natuurlijk de wereldbeker schaatsen waar zojuist Maurice Vriend de 1500 meter won. We zijn ook nog bij het hockey tussen Oranje Zwart en Amsterdam. De tussenstand is daar 1-0. En natuurlijk het tennis straks de vijfde en beslissende partij... tussen Stepanek en Almagro. Veel sport dus nog de komende twee uren hier op Radio 1. Tot zo.